3 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Buitenlandse toeristen blijven voorlopig welkom in Amsterdamse coffeeshops. Dat heeft minister Opstelte gezegd naar aanleiding van het besluit van de gemeente... om een blowverbod in te stellen op scholen. Het verbod geldt voor schoolpleinen van middelbare en mbo-scholen. In het regierakkoord staat dat alleen ingezetenen toegang krijgen tot coffeeshops... Maar er staat ook in dat over de handhaving van het ingezetene criterium met de gemeente wordt overlegd dat invoering zo nodig in fases gebeurt en dat er maatwerk wordt geboden. Volgens Opstelten is het Amsterdamse besluit een voorbeeld van lokaal koffieshopbeleid. Ik vind dit een, een maatvoering die mij aanspreekt. Ik zal het natuurlijk onder ogen zien, maar ik vind het een, een, precies de bedoeling. De Britse verpleegkundige die na een grap van twee Australische dj's dood werd gevonden... heeft inderdaad zelfmoord gepleegd, melden Britse media. Ze zou zichzelf hebben opgehangen in een gebouw niet ver van het ziekenhuis... waar ze werkte en waar Kate Middleton lag. Volgens Britse media is er een afscheidsbrief gevonden... wat erin staat is niet bekend. De resultaten van de autopsie worden pas morgen bekendgemaakt. Premier Cameron zei vandaag in het Lagerhuis... dat er lessen moeten worden getrokken uit de zaak. Hij noemde haar dood een complete tragedie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 De Turkse gemeenschap in Nederland eiste een onafhankelijk onderzoek naar de dood van de man. Er zouden volgens hen mogelijk racistische motieven zijn geweest voor het geweld. Maar volgens de persofficier van justitie is daar geen bewijs voor. Wat deze mensen nou in uh, verdeeld hield, daar hebben we geen vinger achter gekregen. Maar wel dat ze on onverdraagzaam waren ten opzichte van elkaar. En er is in ieder geval geen sprake van discriminatie in de zin van, uh, van de strafwet. En daar worden ze ook uh, niet voor vervolgd. Het geplande outlet winkelcentrum Blijzo langs de A12 bij Zoetermeer is van de baan. Provinciale staten van Zuid-Holland hebben het bouwplan afgekeurd. Het outletcentrum had plaats moeten bieden aan 20.000 vierkante meter winkelruimte. Investeerders wilden Blijzo in 2015 openen en verwachten 3,6 miljoen bezoekers per jaar te trekken. Winkeliers uit de regio noemden Blijzo een economische ramp. De ChristenUnie besloot uiteindelijk de bouwplannen af te wijzen... en daarmee was een meerderheid in provinciale staten tegen. PVV-Kamerlid Fleur Agema heeft aan haar collega's in de Tweede Kamer bekendgemaakt... dat ze aan de ernstige zenuwaandoening MS leidt. De ziekte belemmert haar nu niet in haar werk. MS is onvoorspelbaar, maar hebben alle vertrouwen in de toekomst. Al dus de vice-fractievoorzitter van de PVV. In een Twitterbericht bedankt ze voor de lieve reacties die ze heeft gekregen... en schrijft ze dat ze het nu heel goed met haar gaat. Dan het weer, regen en natte sneeuw, maar ook wat zon. Morgen zon en bewolking, in de avond wat neerslag. Een koude zuidoostenwind en temperaturen rond het vriespunt. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met een viel op de A76 geleend richting Heerlen. Er staat tussen Spauwbeek en Nut 5 kilometer. Er staat een auto in brand en die blokkeert bij Nut de rechte rijstok.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 Bekijk de online video op abnambro.nl beleggingsupdate. ABN AMRO, de bank anonu. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbet Grutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met aan tafel Jozef Afkari. Hij gaat zo in debat met stadsdeelvoorzitter Badoet van Amsterdam. Govert Buis vindt de grote publieke verontwaardiging over de grap van twee Australische dj's onterecht. En Eline van Hoeven, en zij twijfelt of zij en haar Egyptische man nog wel langer in Egypte kunnen blijven wonen. Straks onze dichter bij de dag, Vrouwtje van de Ploeg. Eerst gaan we een appeltje schillen. Wie schilt er vandaag ons appeltje? Dat is opiniemaker, Jozef Asgari? Jozef, uh, goedemiddag. Goedemiddag. Je zei het net al: je wilt het hebben over uitlatingen van uh, staddeelvoorzitter Bardoet van Amsterdam. Wat is het probleem precies? Nou, het probleem is, hij doet een pleidooi om nalading van het uh, incident. Nou ja, het is geen incident meer, hè om scheidsrechters zelfverdedigingscursus te laten volgen. En ik stel me dan voor dat alle scheidsrechters lessen krijgen... van onze grote kampioen Bader Hari of een andere vechtsporter. Die heeft de tijd. En, en, en, ja, goed, ja, inderdaad. En dat vind ik zo zeer onzinnig, omdat het uh, uh, alleen maar symptomen bestrijdt. En zijn boodschap is ook, reageer agressief op agressief gedrag. En ik zou ook een tegenvoorstel kunnen doen, daar, daar straks later meer over. Maar wat ik dus eigenlijk uh, zeg is, uh, kom niet met symptoombestrijding... ga niet scheidsrechters die voor hun lol op de zaterdag gaan fluiten... ineens een zelfverdeurigingscursus laten volgen... om om te gaan met agressief gedrag. Je moet de oorzaak aanpakken. Ja, en gaat het ook om grensrechters of alleen om scheidsrechters? Want het ging om een grensrechter in dit geval. Ja, uh, dat is ook een vraag die we uh, aan Ahmed Badoet kunnen stellen. Nou, hij is aan de lijn. Goedemiddag, meneer Badoet. Goedemiddag. Ging het alleen om scheidsrechters of ook om grensrechters? Het ging om alle mensen die dienstverleend zijn voor de maatschappij... Zo? Oh, dat is een hele grote groep ineens. Dat is dus ook docenten ineens. Ik ben zelf docent, sta elke dag voor de klas. Heb ik daar ook recht op om zo'n zelfverdedigingskeus te volgen? Nou, misschien is het wel goed op, want zoals je weet: uh, uh, de kop uh, bij de krant uh, uh, scheidt. ...krijg les lezing zelfverdediging, dat is, uh, daar ben ik verkeerd gequot. Als je dat artikel leest in de metro, dan ziet u dat ik gequot ben... ...waar ik heb geroepen om in de tussentijd... ...want ik heb daarvoor een aantal structurele maatregelen die we moeten nemen... ...het begint met opvoeding, het begint bij ouders, het begint op school... ...het begint op voorbeeldfunctie. En deze uh, quote, die heb ik als antwoord gegeven op de vraag van de KNVB... ...en de voorzitter van Amateurvoetbal, die heeft opgeroepen... ...help ons, we zitten met handen in het haar... Toen ben ik letterlijk gekoot, daar ben ik goed in gekoot... om in de tussentijd vrijwilligers in de vuurlinie weerbaarder te maken. Dat is iets anders dan Baddahari en alle andere mensen die erbij haalt... om mensen te trainen, om agressief te ja, Maar wat stelt u de... daarbij voor eigenlijk, Ahmed? Wat, wat stelt u, u daarbij voor? Wat stelt u er eigenlijk bij voor? Ah, bij ze weerbaarder maken, want ik zou zeggen... maak ze verbaal weerbaarder. En dan beginnen je niet bij de scheidsrechters... maar beginnen bij de jongens die agressief gedrag vertonen. Het is... He? Toch? Het is NN, het is NN. En, en. en uh, nogmaals, ik ben uh, de laatste die zal oproepen dat de, de scheidsrechters lessen moeten nemen... of kickbokslessen om uh, dit verschrikkelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. Wat ik overigens geen incident vind, maar steeds een structureel mm -hmm, probleem een in onze samenleving. Maar wacht even, hoezo bent u de laatste? Want u pleit voor zelfverdedigingscursussen. Nee, nog, nu gaat u maar weer verkeerd quote. Weerbaarder maken van onze uh, vrijwilligers. Maar fysiek die, toch ook, of niet? Het is... Mentaal, verbaal en fysiek weerbaar maken van deze Dus mensen. ook zelfverdediging, toch? Of niet? Het is weerbaar maken, het is geen zelfverdediging. Er zijn verschillende vormen en in mijn stadsdeel ben ik ook bezig met mijn bewoners... die daar zelf eh, bewoningsinitiatief voor hebben genomen. Maar wat is dan fysiek weerbaar maken? Kunt u een concreet ja. voorbeeld geven? Nou, het betekent dus dat mensen op dit moment dus op het veld staan. Als er inderdaad een dreiging is van dat iemand eh, hun wel eh, op, op hun afkomt... dat zij leren om dat van hun af te weren. Ja, dat het het is zelfverdediging. Weerbaar maken. Maar ik zou, ik zou het tegenovergestelde doen, Ahmed. Ja, we komen volgens mij uit dezelfde streek. Bennice eet in de Rief, toch? Klopt dat? Dat zou best dus kunnen. Hè? Ik kom uit Bennice ja, ja. in de Rief, inderdaad. We zijn ook allebei daar geboren. D waar gaat het nu over? Nou, kijk, waar het om gaat is... Ik, ik denk dat we aan die oorzaken Nee, nee, wacht even. Waar komt u vandaan? Nee, ik... Wij komen allebei uit de Rief. En Rief is, ah, het, uh, is gebergd in Marokka, het Rief gebergd in Marokko. Het Rief in Marokko. Ah, okay. Dat ja, wist ik ook niet. Hoor. Ik heb dat hem. Is... <laughs> uh, waar het om gaat, Ahmed, is dat wij moeten beginnen... met het aanpakken van het agressief gedrag. Ik zou zeggen, als je dan toch met de cursus komt... kom dan met de knuffelcursus. Uh, dat die mensen leren dat ze niet uh, fysiek geweld gaan gebruiken... als iemand iets ongeweldig uh, zegt met spreken, waar ze niet mee eens zijn. Maar dat, dat, zijn we, dat, dat is volgens mij de oorzaak. Niet bij de scheidsrechter. De werkelijkheid is anders. De werkelijkheid is anders. Ik ben dagelijks ben ik als bestuurder in een, in, een, in een gebied in Amsterdam... waar de wereld in het klein bij elkaar woont, werkt, leeft, slaapt, recreëert. De werkelijkheid is anders. En knuffelen is voor mij niet het juiste woord. Wat hier moet gebeuren, dus de, de korte termijn, middellange termijn en lange termijn oplossingen... De lange termijn oplossingen begint met opvoeding. Het begint met de verantwoordelijkheid van de ouders. Het begint met gedrag. Maar met respect. Knuffelen is ook een manier van opvoeden. Als je ja, kinderen van vroeg af aan... Hè, dus kleutervoetbal. Mijn zoon is vijf, die voetbalt. Dus ik ben zeer betrokken bij mijn zoon. Ik ben dan niet de grensrechter. Maar uh, wat ik zie, wat helpt, is dat ze, dat ze vriendschappelijk met elkaar omgaan. Dat ze na de wedstrijd echt elkaar omhelzen. Dat ze, dat ze vriendschap tonen. En dat ze niet agressief van worden van, van, van, een, van een sport... wat heel veel mensen gewoon leuk vinden om te doen. Maar dat delen wij. Ik heb steeds gezegd... Van, uh, de opvoeding begint bij min negen maanden. Op het moment dat je überhaupt over nadenkt... om uh, kinderen Zeker te nemen... Niet dat... dan moet je is. bewust zijn wat de consequenties zijn... voor de opvoeding van je kinderen. Mm -hmm. Alleen, helaas, we, ik moet nu hier en nu opereren. We hebben een achterstand. We hebben een aantal jeugdige die zich niet aan de regels houden. We hebben Juist. agressie in de samenleving. Ja. Dat, die komen we niet alleen binnen de voetbalvelden... die komen we ook in het openbaar vervoer... die komen we op winkelpleinen, in uitgangsleven. Dat is een gegeven. Dat en ik, ben, ik pleit dus voor drie aanpakken. Korte termijn, middellange termijn en ja. uh, zeer korte termijn. Ja, de lange termijn hebben we gehad, dat is die opvoeding... en dan moet u bij knuffelen van Joesuf. Uh, van wat is de middellange termijn? Nou, de middellange termijn is het gezag. Is, het is echt het gezag. Ik, ik merk steeds in Nederland dat onze, deze mensen die heel, heel belangrijk werk voor ons verrichten in de maatschappij... of het dan nou gaat om de politieagenda, de leraar, de ambulancebroeder, de scheidsrechter, grensrechter... Het gezag, het autoriteit... Dat weg, moet terug, zegt u. Ja. Dat moet nou, terug ja. en dat is een ook voor de overheid. Daar ben ik niet mee eens, Daar ben ik niet mee eens. Ik denk dat in mijn optiek... Uh, uh, dat niet ingrijpen van die mensen... die dat, uh, schoppartij, die schoppartij zagen... dat dat echt een uitvloeisel is... van een doorgeschoten individuele samenleving... die overigens de Nederlandse cultuur kenmerkt. Niemand durft iets daarvan te zeggen. Niemand durft ja, zich te vermoeien met de anderen. Uit ja, angst dus dat hij zelf klappen Ik zeg, dat dat het zit te ligt niet aan het gezag... Het ligt aan de bemoeicultuur, die hebben wij niet meer. Wij bemoeien niet uh, met elkaar. En ik zou zeggen, daar moeten we iets aan doen. Dat mensen leren niet angstig te zijn... en dat ze ingrijpen als okay. ze onrecht zien. Ik, leren... ik, ik wil even naar Govert Buis, die zit hier nog mee ja. te luisteren. Filosoof, hoe luister jij hier naar Govert? Nou, het, het, uh, je krijgt toch, toch het gevoel zeg maar, dat nu uh, mensen die in feite gezagsdragers zijn... in feite ook een beetje zelf de Zwarte Piet toegeschoven krijgen... voor als dingen misgaan. Uh, en dan ja, weerbaarder moeten zijn. Of uh, nou ja, Peter R. Fries heeft gezegd... Well, ja, ze moeten ook gewoon veel, beter scheids, uh, veel betere beslissingen nemen als scheidsrechter enzovoort. Uh, ja, dat is, is uh, uh, volstrekt aan de verkeerde kant van, uh, van, het, uh, van de wagen beginnen. Uh, het, het gaat natuurlijk om dat je gewoon acceptatie ook van foute beslissingen... traint en uh, dat hoort... er bij dat hoor je ook met de ouders over te spreken... die langs de kant staan. Ik val me op dat bij mezelf, langs het voetbalveld... er toch eigenlijk weinig wordt ook over gesproken. En ouders spreken elkaar wel eens een beetje aan... maar veel te weinig eigenlijk. Nou, hou je gedijst ook Dus meer dat bemoeien waar Jozef het ook over heeft. Ja, dat denk ik dat De meeste ouders zijn er helaas niet aanwezig. De meeste ouders hebben geen idee... wat hun kinderen op het voetbalveld aan het doen zijn. Nee, hoe is het ook nog een keer? Ik heb nog één vraag aan Jozef. En de ouders die aanwezig zijn... Die geven meestal ook het slechte voorbeeld aan ja. de kinderen. Ja. Ja. Laatste vraag aan Jozef. Youssef. Youssef, wie moet precies wie knuffelen van jou? Gewoon dat ze elkaar knuffelen. De voetballers. De voetballers, oké. Okay. Ik, zou, ik, zou ik zou zeggen, begin echt heel vroeg met dat aan te leren. Dat ze echt opgroeien met... L de, wij de zeggen gewoon, gewoon, geef leuk. elkaar een hand. Maar ben jullie Hebben, knuffelen ze ook. Uh, nou, ik zou daar helemaal... Dat uh, zou ik helemaal niet verkeerd vinden. Van, het is een vriendschappelijk iets. Men voetbalt gewoon een plezier... En niet om elkaar voor rot uh, uit te nee, stellen. of dat snap of, uh, ik. Snap je de dus zaak? Bij welke de, club uh, speelt jou zo? Uh, het Zands in, uh, in, in Tilburg. Goed, komen we daar zaterdag allemaal knuffelen? <laughs> Kom maar. Dankjewel, Yusuf Azari. <laughs> en ook uh, stadsdeelvoorzitter Ahmed Badoet van Amsterdam. Hartelijk dank. Graag gedaan. Van Treintje Oosterhuis. Het is spannend in Egypte en aanstaande zaterdag helemaal, want dan wordt er gestemd over een uh, grondwet. Eline Verhoef, Verhof, jij woont in Egypte. Je bent even in Nederland. Je bent getrouwd met een Egyptenaar en het is voor jullie natuurlijk helemaal heel spannend. Ja. Ben je nou blij dat je hier bent of zou je toch liever daar willen zijn om dat referendum mee te maken? Nee, ik ben toch wel heel uh, opgelucht en blij dat ik uh, hier ben. En ik ben ook heel blij dat uh, mijn man aanstaande vrijdag uh, naar Nederland komt. Dus dat hij voordat het referendum begint uh, veilig in Nederland is. Want ik verwacht nog wel wat, uh, wat redden, zeg maar. Ja, want je denkt dat mensen zowel voor als tegenstanders de straat op zullen gaan... en misschien ook met elkaar slaagd raken? Dat, uh, ja, dat, dat zit er wel in. Uh, nou, er is natuurlijk gisteren is aangegeven dat, uh, dat de rechters uh, die willen... Het referendum gaan boycotten, omdat ze het dus uh, niet mee eens zijn. Want de rechters die zouden moeten toezien ja. op het verloop van het referendum? Ja, en nu is er dus het tekort aan rechters, waardoor ze dus nu hebben besloten om uh, zowel 15 december als uh, 22 december uh, dus te gaan stemmen. Dus ze hebben het nu opgesplitst. En de verwachting is dat heel veel mensen ook thuis gaan blijven... omdat ze het er niet mee eens zijn. En ja, in de oppositie is er ook verdeling. Want de ene helft zegt van juist wel gaan en nee stemmen... want anders wint de moslimboederschap. Mm -hmm. En de andere helft heeft zoiets van... nee, dit, dit staat niet voor ons, dus we gaan sowieso niet. Ja, nee. En dan krijg je dus waarschijnlijk dat de moslimboederschap zijn zin krijgt. Ja. Waar gaat het nou precies om? Leg dat nog even voor ons uit. Want het is best lastig te volgen. Het gaat om een grondwet. Wie heeft die grondwet gemaakt en wat staat erin? Nou ja, dat, dat, uh, ik heb niet alle 236 artikelen gelezen. Nee, dat, gelezen, dat begrijp hè. ik. Dus, uh, maar het probleem is niet zozeer van wat staat er in, maar meer wat staat er niet in. Want het is gewoon uh, niet uh, duidelijk gespecificeerd. Ik, uh, het afgelopen jaar zijn er heel veel dingen gebeurd ook uh, ten opzichte van vrouwen. Seksuele intimidatie is een heel groot probleem in Cairo. En uh, daar is ook heel erg voor gepleit vanuit vrouwenorganisaties... Van, dat er wetten moeten komen die vrouwen beschermen. En dat, komt gewoon niet aan, dat is gewoon niet aan de orde. En ook uh, ten opzichte van christenen. Het wordt allemaal heel vaag aangeduid van... ja, uh, islam is de religie van, uh, van Egypte en uh, nou ja, we respecteren elkaar. Maar verder is er dan niet duidelijkheid van wat er dan uh, daadwerkelijk gaat veranderen. Want nee. het is bijvoorbeeld voor christenen ook heel moeilijk om, uh, om kerken te kunnen bouwen. En nou ja, daar staat verder ook niets, niets over. Dus... Nee. Het is allemaal erg vaag en uh, dat is waarom uh, veel mensen uh, het er niet mee eens zijn. Want het is echt de grondwet van de moslimboodschap. Het geeft hen alle vrijheid om uh, ja, het nog meer te islamiseren. Ja. Zeg maar. Jij komt zelf uit de, of jij bent getrouwd met een Egyptenaar, een christelijke Egyptenaar. Ja. Dat is dus iemand die uit een minderheid komt in ja, Egypte. Klopt. En je, je, ik neem aan dat ook veel van zijn familie en vrienden uit die groep komen. Wat hoor je als je met hem praat? Waar zijn zij bang voor? Uh, zij zijn bang dat, uh, kijk, we hebben al die jaren, hebben moslims en christenen toch wel redelijk met elkaar in vrede kunnen leven. Tuurlijk zijn er altijd wel dingen gebeurd, maar in Cairo merk ik er zelf zeg maar, niet veel van. Eigenlijk meer, meer een deel van onze vriendenkring is moslim. Dus het is allemaal heel vredig. En ja, juist doordat de nadruk nu zo op uh, de moslimbroederschap wordt gelegd, komt er toch een soort van tweedeling. Van je voelt je toch uh, achteruitgesteld als christen. Je bent toch een tweede Het gaat allemaal om de islam. En, en waar merk je dat aan? Dat je, wat, wat, wat, wat, wat kan je niet als christen wat je wel als moslim kan? Uh, even kijken hoor. Ja, dat vind ik lastig. Ja, bijvoorbeeld met moskeeën en kerken. Ik bedoel, het is, als ik een kerk zeg maar wil gaan uitbreiden, dan is dat heel lastig. En voor een ja, moskee wordt er gewoon bijgebouwd. Ja. Dat is geen probleem. Nee. Dat, is, dat is al een verschil. Ja. Hoe ben je in Egypte terechtgekomen? Ja, uh, in 2008 uh, ben ik eerst uh, gewoon op vakantie gegaan met een vriendin, want haar oom en tante die uh, wonen daar. En uh, toen vroegen ze van, heb je zin om mee te gaan? Ik dacht, nou ja, prima. Ik wist wel niks van Egypte. Maar ik dacht, nou, deze kans krijg je niet snel weer. Dus ben ik gegaan. En eigenlijk vanaf dag één dat ik dat land binnenstapte... was het echt van, dit is zo fascinerend en zo anders. Ik kom zelf van de Veluwe, uit Nunspeet. Dus ja, als je dan in één keer zo'n miljoenenstad komt... dan is dat wel even wat anders. Dus ik was zo gefascineerd. Dus op het moment dat ik terugkwam... Uh, bij de Chris Hoogschool Ede, toen heb ik gezegd... ik wil hier een afstuderen stage doen en afstuderen. Dus die hebben gezegd, nou prima, maar dat moet je wel zelf regelen... want we hebben verder geen contact in Egypte. Dus toen heb ik uh, een aantal uh, correspondenten gemaild... uiteindelijk uh, twee mensen bereid gevonden die me wel wilden begeleiden. Ja. En met mijn een koffertje gegaan, in een hostel gaan zitten... van daaruit een appartement uh, gezocht. En ja, maar gewoon de wereld verkend en uh, vriendenkringen... Uh, ja. Opgebouwd. En ja, vandaar is het allemaal... Uh... En toen ook een man tegengekomen ja. en daarmee ja. getrouwd. Dat was niet helemaal de bedoeling van tevoren. Maar nee, uh... zo ging het wel. Zo ging het wel, ja. Wat heb jij de afgelopen, het afgelopen jaar eigenlijk van die Arabische lente gemerkt? Want je woont in Cairo, dus ja. je hebt het van heel dichtbij kunnen meemaken. Hoe, hoe heb je het zelf ervaren? Nou ja, het was eigenlijk het afgelopen jaar... Het was natuurlijk telkens wel onrustig, er waren ook zo protesten. Maar het was een beetje, zolang je niet bij het Tahrirplein kwam... dan merkte je er niet zo heel veel van. En wij wonen ongeveer 10 minuten bij het Tahrirplein vandaan. Dus dan, ja, dan, dan ging het leven gewoon door. Maar wat wij concreet volgens hebben gemerkt... is dat uh, nou, sowieso voor ons bruiloft moesten wij drie dagen van tevoren nog een andere kerk zoeken. Omdat onze kerk aan het Tagrierplein uh, zat. En destijds als, uh, als veldhospitaal fungeren tijdens die protesten. Ja. Dus toen moesten we drie dagen van tevoren nog even de stad door uh, om een andere kerk te vinden. Dat was wel gelukt uiteindelijk. En uh, een andere keer, toen uh, wilden we dus naar de kerk. En toen werden we halverwege we opgeroepen van, uh, dat iedereen de auto weg moest zetten. Omdat er buitenrellen waren. Toen kwamen we we zagen aan het einde van de straat allemaal mensen stenen gooien en de politie en drama. Dus toen zijn we snel naar huis gegaan. En die dag waren er ook doden gevallen. Dus dan komt het wel heel dichtbij. Ja. Dus die rellen kun je een tijdje nog buiten sluiten, maar op een gegeven moment komen ze heel dichtbij. Voor, ja. voor de manier van leven van mensen die jij kent, Hoe, wat, wat, wat is, daar, is daar ook veel veranderd of, of gaat het gewoon een leven gewoon door? gewoon door? Het gaat gewoon door. Egyptenaars zijn best wel optimistisch en uh, ze hebben ook best wel humor. Dus ze, ja, voor hun is het niet zo zwaar. Dat vind ik ook altijd heel knap. Dat ze gewoon altijd positief blijven. En toch hoop houden van dat het beter gaat worden. En hadden mensen ook echt het idee dat met het verdwijnen van Mubarak... het ook beter zou worden in Egypte? Ja, en dat is dus ook eigenlijk het naraan de situatie. Dat uiteindelijk, ik bedoel, die jongeren de jongeren hebben die revolutie uh, ja, gevoerd, zeg maar. En er zijn heel veel jongeren ook overleden. En uiteindelijk zijn de moslimbroederschap uh, gewoon de lachende derde. En die, uh, ja, die hebben er eigenlijk... Uh, nu de macht daardoor gekregen. Ja, ja. Zijn er al veel christenen weggetrokken? Ja, het uh, schijnt dat het afgelopen jaar honderdduizend uh, kopten zijn vertrokken uit Egypte. Maar je zegt het schijnt, zie je dat in je eigen omgeving? Bij jou ja, in de kerk bijvoorbeeld? Ja, de, de zus uh, van mijn man die is uh, vorig jaar naar uh, Amerika vertrokken met haar hele gezin. Uh, echt om, uh, vanwege wat daar aan de hand is? Nou, niet alleen daar, daarom, maar wel ook omdat ja, ze gewoon hun kinderen een betere toekomst willen geven. En dat ziet er in Egypte gewoon niet heel zonder uit nu. Nee. En uh, zijn ouders willen ook uh, op den duur wel echt graag naar Amerika. Want oh ja. zij toch wel bang zijn dat het er niet beter op gaat worden. Mm. En nou ja, wij zelf zitten ook te, te kijken van ja, wat, wat gaan we doen? Want het, ja, er is niet heel veel hoop voor want ons. Want hebben jullie maar. werk in Egypte? Ja, ik werk zelf uh, als tekstschrijver. Uh, ik heb zeg maar Nederlands opdrachtgevers. Dus ik werk gewoon vanuit thuis en ik kom mijn opdracht uit Nederland. En mijn man die is begin dit jaar met een uh, eigen bedrijf begonnen. Maar ook dat... Is dus heel, ja, het is niet de tijd om een eigen bedrijf te beginnen daar. Want uh, alles ligt stil, constant. Hmm. En dan is het weer protest. Dan is er weer allemaal, dan dus is de hele maand dat er niks gebeurt. Dan is er, is er weer dit, dan is er weer dat. Ja. Dus het, uh, ja, en het is er moeilijk. is heel veel werkloosheid. De economie gaat achteruit. Dus het is gewoon lastig. Wanneer komt voor jullie het punt dat jullie zeggen... nou, dan gaan we toch maar gewoon in Nederland wonen. In Nunspeet of ergens anders. <laughs> ja, maar dat is dus het probleem. Zo makkelijk ligt dat niet. Want ik weet niet of jullie weten hoe het een beetje zit voor Egyptenaren. Maar dat valt niet mee, vermoed ik. Alleen al gewoon een vakantie nu voor de kerst en oud en nieuw. Wij moeten maanden van tevoren moeten wij al naar de ambassade om al die papieren in te leveren. En dan moet je weer uh, twee weken wachten voordat je een visum uh, krijgt. Laat staan dat je voor emigratie gaat. Dus dat is gewoon heel lastig. Dus dat heb je ook sowieso niet echt voor het kiezen. Nee. Dus dat, dat is een lange procedure waar we ons echt goed in moeten verdiepen. en kijken. Als dat ja, wat makkelijker het... zou zijn, zou je dan makkelijker zeggen van we gaan... Ja, om... dat uh, denk ik wel Ja. ja. ja. Maar dat betekent eigenlijk, jij zei net, mensen daar zijn nog optimistisch... dat dat optimisme bij jou en bij je man niet heel erg aanwezig is. Nee, nee maar dat komt dus nu uh, door wat er gaande is. Zeg maar. Dat uh, de moslimbroederschap gewoon steeds meer macht uh, zichzelf toe-eigenen. En uh, ja, ik verwacht ook dus dat in het referendum uh, gewoon ja gestemd gaat worden. Het probleem is ook in Egypte, 40% is analfabeet. Die mensen zijn ontzettend makkelijk te manipuleren. Het enige wat ze hebben is hun geloof. En als jij dan in de moskee zegt... wat ook gewoon echt tijdens de presidentsverkiezingen is gebeurd... van als je op uh, Morsi stemt, dan kom je in de hemel. Ja, natuurlijk zijn die mensen daar gevoelig voor. Ja. En die mensen beslissen eigenlijk over ons lot. Ja. En dat is wat, maar, ja, wat ik wel... Het is er ook uh... wel gesuggereerd vanuit de oppositie... om mensen die analfabeet zijn niet mee te laten stemmen... Ja. maar dat, dat, dat werd ook niet echt overgenomen. Nee, nee, nee. Dat, ja, dat is ook heel hard natuurlijk. Maar ja, aan de andere kant, ik denk... Um, dat het ook niet uh, realistisch is... dat die mensen, zeg maar... Uh, die kunnen ook niet echt goed kritisch nadenken of zo. Dus... In die zin is het ook weer... Uh, maar ze moeten gewoon zorgen dat iedereen leert lezen en schrijven. Ja, dat, is nou, dat, gewoon dat gewoon lijkt nu in ieder geval een goed idee. Uh, ja. Ja. Je houdt ook heel erg van het land, zei je ja. net. Uh, ja, absoluut. Ik kan me ook voorstellen dat, dat het je ook wel doet als je ziet hoe het gaat nu. Ja, het is ook heel pijnlijk. Want ik heb zelf ook wel gehad vorig jaar tijdens die, uh, ja, die Arabische lente... Uh, ik vind het niet echt een lente, maar goed, zo werd het dan genoemd... Uh, dat ik echt hoop had van... oh, nu gaat het veranderen, nu gaan we vooruit. Nu komt de democratie, nu komt de vrijheid. Maar ja, het is eigenlijk uh, omgekeerde wereld. Uh. Is het slechter dan tijdens Mubarak? Of, of, of kan je dat ook Ja, niet? absoluut slechter. Want kijk, toen ik kwam in 2008... was het natuurlijk nog uh, Mubarak aan de macht. En uh, ik, voor mijn gevoel was het altijd heel veilig. Ik zei ook altijd, ik voel me hier veiliger... dan dat ik s'avonds om 11 uur door Amsterdam fiets. Want ik kon rustig s'nachts om half drie over straat lopen. En ja, uh, ik je echt niet bang te zijn... dat ik werd overvallen of wat dan ook. Of... Uh, dus ik voelde me toen uh, heel veilig. Maar het is nu gewoon doordat er ook heel weinig politie op straat is... dat uh, ja, criminelen vrij spel hebben. En uh, ja, dat je dus veel uh, voorzichtiger moet zijn. En uh, ja, die seksuele intimidatie is nog steeds een heel groot probleem. Ja, als vrouw heb je het dan ook niet makkelijk. Nee. Dankjewel en heel veel sterkte Dankjewel. in uh, Cairo. Het is tijd voor onze dichter bij de dag. Vrouwtje van de Ploeg, goeiemiddag. Goeiemiddag. We zijn benieuwd wat je ervan gemaakt hebt. Dat is mooi. De advocaat, de bosman en de schatzoeker. Hij beheerst zijn taalgebruik. Maar uitspraak is uitspraak. Daar zijn rechters voor. Ook al vindt de man het infaam of object... hij heeft mediamacht. Kent de ogen achter de zwarte balkjes, maar zijn aandacht is kort. Wandelt vast verder naar een nieuw leven. Langs elfen en veeën en paddenstoelen in het bos... die we nu zelf mogen helpen onderhouden. De man van het bos weet waar het over gaat. Beschermen, beleven en benutten... Hou in stand wat je hebt. Wij voeren voortaan zelf het hert, de bosmarter en de bosmier. In het muziekstuk zit een code. Weerwolven hebben ergens goud en diamanten verstopt. De man die het onderzoekt is het spoorbijster. Te lang gestaard in het document. Hij ziet de tekens van de runen niet meer. Wellicht hebben de elfen de goudstukken allang opgegraven. Ondertussen, ondertussen twijfelen vaders of ze nog wel willen fluiten, als hun zonen voetballen. Ze kunnen wellicht beter met hun zoons bomen gaan knuffelen in het bos. Ja, wie weet. Kijk, misschien wordt dat wel een nieuwe sport. We gaan het afwachten. Dankjewel, vrouwtje van de ploeg. We zetten jouw gedicht op onze website. Dit is de dag.nu. En dan kunt u ook gesprekken terugluisteren en reacties of ideeën kwijt. En dit is de dag Ik zit erop. Hartelijk dank aan de gasten. Jozef Asgari, Govert Buis en Eline Verhoef. En ger Jochem is aangeschoven om ons te vertellen wat er in de villa zit. Ger. Ja, Elzabeth. Uh, wij praten met Frank Oskamp. En hij is directeur van een hele grote en zeer succesvolle sociale werkvoorzieningsorganisatie. We zouden zeggen sociale werkplaats, maar dit is veel om omvattender. Gaat heel veel geld in om. Ze zijn... Zeer succesvol dus. Het heet Tomin en ze zitten hier in Hilversum. En we praten met hem omdat uh, die sociale werkplaatsen onderwerp van gesprek zijn tijdens de begrotingsbehandeling sociale zaken en werkgelegenheid. Uh, de plannen die daar in die begroting staan met die sociale werkplaats zijn behoorlijk ruig, komt er op neer. Als je cynisch bent dat ze gewoon afgebouwd worden. Uh, en uh, uh, arbeidshandicapten die moeten gewoon maar naar het normale bedrijfsleven. En wij willen van hem wel eens weten of hij denkt dat daar iets van terecht komt. Nou dat straks. Maar eerst het journaal. Hier is Mark Visser: Radio 1, het NOS Journaal. Buitenlandse toeristen blijven voorlopig welkom in Amsterdamse koffieshops. Dat heeft minister Opstelten gezegd naar aanleiding van het besluit van de gemeente om een bloverbod in te stellen op scholen. Het verbod geldt voor schoolpleinen van middelbare en mbo-scholen. Volgens Opstelten is het Amsterdamse besluit een voorbeeld van lokaal koffieshopbeleid.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de Ringweg Amsterdam... de A10 West richting Zaanstad voor de Koentenrol 2 kilometer. Op de A20 in de richting Gouda staat tussen klein Kleinpolderplein... Rotterdam-Krooswijk Rot Rot ook 2 kilometer. De A50 Arnhem naar Oost, 2 kilometer voor Knoopend Ewenwijk. En op de A76 geleend richting Heerden... dan staat tussen Geleen spouwbeek ook 2 kilometer. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO Tessel Blok en Ger Jochens. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Wij hebben na vier uur een directe lijn met Straatsburg en ons Euroforum. Natuurlijk gaat dat over de top die morgen wordt gehouden over Europees bankentoezicht. En die nu al in het Europese parlement de top van de gemiste kansen wordt genoemd. En de mogelijke terugkeer van Silvio Berlusconi in de politiek... houdt de gemoederen van de christendemocraten in Europa, want daar hoort Berlusconi bij... houdt hen dus onaangenaam bezig. En we gaan praten over de kansen van arbeidsgehandicapten op werk. Of dat nu in een sociale werkplaats of op de reguliere arbeidsmarkt is. Goede bedoelingen en plannen zijn er te over, maar de praktijk is vaak weerbarstig. Uw reacties zijn als altijd welkom via onze site vilavpro.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. 130 landen hebben president Assad van Syrië leider afverklaard. Deze vrienden van Syrië, zoals ze zich noemen... Die zijn vandaag bijeen in Marokko, in Marrakesh... en bespreken de toekomst van dat land... waar de burgeroorlog steeds heftiger wordt. De Syrische oppositie, verenigd in een nationale coalitie... wordt door steeds meer landen als vertegenwoordiger van het land erkend. Gisteren nog, niet onbelangrijk, door de Verenigde Staten. Abraham Miro, hij, hij is Nederlands Syriër... en lid van de Syrische Nationale Coalitie. U bent in Marrakesh, in Marokko. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe belangrijk is die erkenning met name van de Verenigde Staten voor de oppositie? Nou, uh, ik wil als eerste zeggen dat ik geen lid ben van de Nationale coalitie Ik ben wel de economische coördinator. Dus als, eigenlijk als een, een, een, een, een, een technopraat ja. uh, die, die hun daarbij helpt. Nou ja, daar hoor je en, erbij, uh, toch? Ja. ja. ja. <laughs> <laughs> Al want, uh, ja, ze zijn niet, niet alleen maar politici, nee. maar ook Syrië zit ze, ze, zeiden... Nee, maar hoe erbij. belangrijk is die erkenning ik, van dat, de Verenigde Staten? Er moet een enorme... Duw in de ja, rug zijn. Het, niet, niet alleen maar de Verenigde Staten. Ik denk de erkenning van 60 landen op dit moment. Ja. 60 ministers waren aanwezig die, die erkennen de Syrische uh, uh, coalitie als de. ...als de representative of the, Syrian, of the Syrian people. Dus niet één van, maar uh, dé representative of the Syrian uh, people. En dat is eigenlijk een enorme klap voor Assad. En ja. dat is één hele belangrijke ontwikkeling. Uh, de tweede is eigenlijk um, dat deze coalitie um, echt uh, een, een, een echte umbrella is waarbij um, van links tot rechts vrijwel iedereen te vertegenwoordigt tegenwoordig is, de Koerden, verschillende uh, stromingen die zich verenigd hebben. en Het lijkt erop dat die ook steeds, uh, steeds ook, ook, ook support winnen binnen Syrië. Maar dat is allemaal relatief. Dat hangt af eigenlijk van wat kunnen ze eigenlijk op de grond doen. Ik denk wat er vandaag is verklaard uh, in termen van humanitarian assistance, eigenlijk de humanitaire hulp aan Syrië. Landen hebben heel veel beloofd en die coalitie heeft ook een unit opgericht om te coördineren dat deze hulp in Syrië komt uh, en ze zullen heel snel aan de, aan de slag gaan, dat is één. En de tweede is ook zo'n zo'n zo fonds uh, om, om, om, voor de wederopbouw, en met name ook uh, voor de transitieregering of de interimregering in de bevrijde gebieden. Okay. Dus het zijn heel belovende, veel belovende eigenlijk uh, dingen die vandaag in gebeurd zijn. En in tegenstelling tot Parijs, een aantal maanden geleden. Dus ik denk dat er vandaag wel concreet uh, dingen zijn wel bereikt. Dan gaat het om, om ja. materiële hulp, om, om, om geld voor goederen en de wederopbouw van het land. Ja. Is er niet gesproken ook over militaire hulp? Want daar wordt toch ook wel om gevraagd. Help ons nu om zo nou, snel ja. mogelijk uh, als dat weg te krijgen en daar zullen we wapens voor nodig hebben. Nee, ik wil helemaal waar. Ik bedoel, je kunt niet de bakkerij bouwen terwijl je weet dat er over een week die wordt gebombardeerd. Helemaal mee eens. En dat is iets wat eigenlijk ook de Syriërs ook steeds zeggen. Uh, deze gesprekken zijn, uh, ik bedoel, uh, misschien wel gelukkig zit ik er niet bij. Ik ga meer over de economische kant. Uh, ik weet eigenlijk niet of er afspraken zijn over dergelijke levering van wapens. We hebben geen enkel land gezien dat dat wil doen. Kijk maar, eerlijk gezegd, Syrië heeft eigen dynamiek. Maar komt dat uh, niet, meneer Miro, ja. komt dat ja. niet langzamerhand dichterbij? Als zoveel landen de oppositie erkennen, dan komt toch het moment dat er een keer wapens geleverd gaan worden? Nou ja, kijk, uh, wij, wij, wij hopen dat als Syriërs, want deze man is helemaal gek. Die... Uh, die, uh, um, laat uh, vaten, ja, die laat eigenlijk vaten van TNT uh, goedkope bommen bommen op, op, op kinderen, op mensen die in de rij staan om, uh, om brood te gaan kopen. Hoe ja. lof moet je zijn om dat te doen? En ja, ik denk uiteindelijk komt een moment, want je gaat niet investeren in iets wat er vervolgens ook wordt vernietigd door deze gekke dictator. Dus ik, ik denk dat het wel komt. De vraag is hoe, wanneer, en ik denk dat... Wat er nu in Syrië ook zelf gebeurt, dan moet het wel niet ontkennen. Ik bedoel, deze rebellen die vervolgens vallen wapendepot en hebben ze raketten die vervolgens de MIG vliegtuigen ja. neerhalen. Dus het ja. is niet zo alleen maar afhankelijk van het Westen en van, van de internationale gemeenschap. Syrië heeft ook eigen dynamiek en dat verrast iedereen, iedere keer. Ja, nu nog één ander puntje uh, meneer Miro. Uh, nu is het bekend geworden hier dat bij de rebellen, bij de opstandelingen, dat er ook groepen mee vechten uh, die gelieerd zijn aan Al-Qaeda. Uh, bijvoorbeeld het Nusra-front, dat zijn Irakezen. Uh, ja, die, willen zich, die erkennen uw coalitie helemaal niet. Zit u daar niet mee in de maag? Nou ja, kijk, uh, uh, wij zitten een beetje tussenin. Ik bedoel, als de Verenigde Staten deze bestempelt als, als terroristen... kijk, ik bedoel, uh, de Syriërs, uh, uh, dit zijn een volk die gematigd is... Uh, deze mensen, uh, op dit moment denk ik dat iedereen moet wel weten dat alle wapens moeten gericht zijn tegen Assad. Maar dat betekent niet dat het ook de president van de coalitie vandaag gezegd, er is geen plaats, er is geen ruimte in het nieuw Syrië voor mensen die hun ideologie omstroming willen opleggen op de andere Syrië is altijd gevalend geweest. Maar wij denken, op dit moment is, is de timing nuttig geweest. En wij zeggen ook, kijk, dat hebben wij anderhalf jaar iedereen gewaarschuwd. Als deze gekke dictator zo doorgaat, dan is dat de perfecte bodem... voor radicalisme, voor extremisten. Dat hebben wij gezien overal, hebben wij... Herinnert uh, u zich in Bosnië toen eigenlijk in Kosovo tegen de Serben, de, tegen Milosevic ging men zeggen: dat waren ook jihadisten. Dat, dat wordt gewoon aantrekkingskracht van zo'n plek. En, ja. en, en die komen erin. En wat wij willen is eigenlijk met name de civiele kant versterken. En ik zal een heel kort een voorbeeld noemen: in bepaalde steden, nou, heel kort steden dan. Stages, ja, steden, zijn de, de, de, de lokale kansen die hebben tegen die rebellen gezegd: ja. In onze stad, die de vrijheid gaat eruit. Gaan naar de frontlinie. Wij willen on onze, onze leven weer oppakken. Wij willen zorgen voor water, elektriciteit. Ja. En wij moeten die mensen gaan helpen. En Syrië weer op de been krijgen. Ja. En dat de Syriërs een normale leven kunnen leiden. Ik begrijp het. Ze mogen meevechten, dat is goed. En dan moet je na de burgeroorlog maar zien hoe je van ze afkomt. Meneer Miro, we spreken elkaar vast nog eens een keer. Ik dank u wel. Dank u, dag. Goedemiddag. Eén minuut.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 Tijd dan voor aflevering 7 van Geluid loopt. Een satirisch radioverhaal over de perikelen op de redactie... van het fictieve radioprogramma Focus. Ook vandaag is externe trainer Bodo nog op de redactie. En hij gaat samen met de redactieleden op zoek naar de ideale luisteraar. Geluid loopt. Een blik achter de schermen van het culturele radioprogramma Focus. Lisbeth...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 Moodboard. Um, Oké, okay, dag twee. Fijn, we hebben gisteren afscheid oh. genomen van Mickey. Mm. Maar we hadden nog een dag Jammer. betaald om met Bodo aan de slag te gaan. Heel fijn, heel fijn. Mm -hmm. uh, is het goed als ik het vanaf hier meteen uh, hop, overneem? Ik stel voor om Bodo meteen het woord te geven. Precies. Bodo, ik, hey, ik weet jouw achternaam helemaal. Oh, het is gewoon uh, Bodo. Ah. Het merk Bodo. Wauw. Het merk Henk. Nee. Nee. Nou, Lisbeth, Dat is misschien meer... Uh, hallo, Golfkarton Michael. of zo. Ja, maar voortdurend zo. Bij de, de embalage een hele grote. Jongens, jongens, jongens, jongens. Henk, jongens. Even grote een een ja, Bodo. Henk. Heel goed, dankjewel. Uh, gisteren was heel introspectief en hebben ja. jullie uh, naar jezelf gekeken. Dat ging heel fijn. Vandaag gaan we van binnen naar buiten. Ja, ik heb helemaal en, geen wandelschoenen meegenomen. Uh, en wil ik de vraag onderzoeken. Voor wie maken jullie focus eigenlijk? Oh, voor Mickey. Ik doe Vandaar het voor geld. Dat ik jullie wil vragen om vandaag een Moodboard te maken waarin je een beeld schetst van de luisteraar of luisteraars van Focus. Okay. Liesbeth. Ja, dank je Bodo. Wij hebben van de dienst Kijk en Luisteronderzoek al een heel aardig beeld van Radio 1 Luisteraar. En die blijkt te vallen onder twee specifieke types. Wacht, ik pak er even een briefje bij. De kritische verdiepingszoeker en de drukke forens. De kritische verdiepingszoeker. Wie willen beginnen? Ja, wij. Ja? Henk. Fantastisch. Chris en Henk, ik ben benieuwd. Oké. Okay. Uh, dit zijn Babette en Johan. Uh, dynamische zestigers. Ze houden van thee. Ze hebben een museumjaarkaart. En ze gaan vaak wandelen met hun hond Max. Ja, Ze zijn dol op hun kinderen en kleinkinderen. En die komen dan ook vaak bij hen over de vloer. En toch vinden ze de tijd om samen af en toe een stevige pornofilm te kijken. Ah. <laughs> Mogen we ja. ook nog vragen wat de bijdrage van Henk is in deze beschrijving? De uh, museum Jaarkaart yeah, is van Christ. Uh, dit zijn Rolf en Annette, twee leuke vijftigers die er niet voor terugschrikken om in hun leven op zoek te gaan naar intellectuele uitdagingen. Ze bezoeken kleinschalige festivals, ze koken biologisch verantwoord. Rolf en Annette vinden het fijn dat ze in een rubriekje op Radio 1 gewezen kunnen worden op belangrijke cinema, poëzie en moderne dans. Nou, wat toevallig. Was dat het? En Rolf oh, en Annette ja? geven hun kerstpakket aan een goed doel. Dat was het. Maar wat moet Amnesty nou met een panini-gril? Lisbeth, dat is wel een heel vol moed. maar. Ik ben benieuwd. Ga je gang. Ja, nou. Uh, dit is Charlotte, 43, universitair geschoold. Nog geen echt vaste relatie. Uh, ze heeft pas geleden via Facebook weer contact gekregen... met een oud-klasgenote, Angelique. Uh, Monique, bedoel ik. En dat was iemand die haar vroeger altijd intens treiterde. BH's verstoppen met gym en dat soort dingen. Nou, daar heeft ze nu mee afgesproken om haar eens goed de waarheid te zeggen. En hè, te laten zien hoe succesvol ze is. Nou, maar toen ze eenmaal bij elkaar zaten, voelde Charlotte zich opeens weer 14. En heel uh, kwetsbaar. En toen heeft ze door haar zenuwen wat, wat urine verloren. En daardoor durfde ze niet op te staan, maar naar het toilet te gaan. Want ze was, ze was bang dat je er iets van kon zien. Nou. Goed. Ja. Nou ja, Charlotte is een kritische verdieping zoeken... maar ze heeft oh. ook alles in zich van een praktisch familiemens. Dat zou ze althans graag willen zijn. Uh, Bram, wil jij, wil jij nu... Hier... Ja, dat is goed. Wacht even, ik, uh, ik pak het even. Kijk. Oh, dat is geen uh, moodboard, Bram. Nee. Dat is een uh, foto in een lijstje. Ja, kijk, dat is mijn moeder, Klaasje Dost. Ze is 87 jaar en luistert elke week naar Focus. Ze vindt dat de presentator een prettige, donkere stem heeft. Een stem om tegen aan te leunen, zegt ze. En ze houdt van klassieke muziek en dans, ook als er over gepraat wordt. En ze kan altijd aan de gasten horen of ze een lekker kopje koffie hebben gehad. Van mijn moeder weet ik dat ze blij is dat we focus maken. En ze bestaat ook echt. Ik stel voor dat we Klaasje Dos tot onze luisteraar maken. Nou, ze valt natuurlijk niet echt binnen het geschetste beeld. Ze lijkt me weer een traditionele streekbewoonsten. Voor Klaasje Dost wil ik meewerken aan dit programma. Nou, dan is dat ook uit de wereld. Bram, fantastisch. Bodo, dankje. Over een half uur verwacht ik iedereen op de redactie. Hey, Bram, naar welke pornofilms kijkt jouw moeder? Morgen krijgt Chris behoorlijk wat kritiek op zijn laatste reportage. Dit zijn de vragen die hij stelt aan onze minister van Cultuur. Kapelle aan den IJssel, 1961. Geboorteplaats, en jaar. Koemlaude. Ze is Koemlaude afgestemd. Rutte 2. Nou, lijkt me duidelijk. Dat is toch niet een vraag als je Rutte alleen maar twee. zegt Rutte 2. Dat morgen in geluid loopt. Het zijn spannende tijden voor mensen die werken in een sociale werkplaats. Uh, wie nu nog een baan heeft, die mag blijven. Maar er wordt verder niemand meer aangenomen. En bovendien dreigen de lonen van de mensen die nog een baan hebben... verlaagd te worden. Alle andere arbeidshandicapten die moeten, zoals dat heet... begeleid worden naar een baan in het gewone bedrijfsleven. Ja, dat is makkelijk gezegd. Het is maar de vraag of dat allemaal gaat lukken. Frans Oskamp, hij is directeur van zo'n sociale werkvoorziening... en niet een kleintje ook. Tomin heet hij, hier in Hilversum. Goedemiddag, meneer Oskamp. Goedemiddag. Um, wat voor mensen werken er bij u, om even een beeld te krijgen? Als je puur naar de, uh, het gedeelte SW kijkt... dan zijn dat mensen met SW? een sociale werkvoorziening. Ja. Dus mensen die voorkomen uit de wet uh, werken, sociale ja. werkvoorziening. Uh, dan zijn dat mensen met een bepaalde handicap. Uh, dat is of een, uh, een lichamelijke, verstandelijke of een psychische handicap. Die op ja. een bepaald zeg maar, uh, niveau zit waardoor deze mensen een WSW-indicatie krijgen. Mm -hmm. En dus en, bij ons aan de slag kunnen. En wat is de omvang? van uw bedrijf? Hoeveel mensen werken daar? Er zijn bij ons 1200 mensen werkzaam in de BZW. En, en dat, is een heel, heel oud, dat is niet maar één bedrijf? het is verschillend werk? Nee, we hebben ongeveer 11 verschillende activiteiten in het bedrijf. En daarnaast is het natuurlijk ook onmogelijk... dat mensen bij reguliere werkgevers in onze regio een plaatsje vinden. Ja. Dus als iemand uh, heel graag bij de NOS wil werken... en ja. we bijvoorbeeld een plaatsje kunnen vinden, dan kan dat ja. ook. Maar dat doet u ook? Ja, u, we detacheren dan ook. mensen. Ja, ja. ja absoluut. Ja. Ja, ik zie autootjes wel eens rijden. Ik zag ze wel eens rijden, want ik woon in de buurt waar, waar u ja. zit. Uh, veel groenvoorziening, dat Top. soort zaken. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, Deze week wordt de begroting sociale zaken en werkgelegenheid behandeld. En uh, de SW, sociale werkvoorziening, die valt daaronder. Heeft, heeft u het een beetje gevolgd, debat? Uh, een deels. Uh, maar ik, ik ben ook even een tijdje uit de relatie geweest. Dus ik heb ja. een deelsje ook niet gemist. Of gemist is het. Nee. Maar heeft u nou de indruk... Uh, wat u ervan gevolgd heeft... Dat, uh, dat er een beetje... warme aandacht is vanuit de Kamer? Want we hebben nu uh, de eerste termijn... van de Kamer gehad. De minister ja. gaat morgen antwoorden. Uh, dat er een beetje warme aandacht is... voor de sociale werkvoorziening? Ik denk dat er... Uh, vanuit het aspect de wet... En de, de regelgeving veel aandacht is. Met name ook vanuit het financiële aspect. Omdat men toch een bezuinigingsslag maakt. Mm -hmm. Het is ook, men... ook een soort van aandacht, ja. ja Bezuiniging. 1,8 <laughs> miljoen, dat is fix wat aandacht. Ja. En, maar of er uh, inhoudelijk echt naar argumenten vanuit de branche zeg maar, uh, wordt geluisterd... dat, uh, nou ja... Als, Betwijfelt ik lief, als u als dat? Ik het liefst zegt, dan betwijfel ik dat niet. Ja. Als u kijkt naar die wet hè, die, die, die door dit nieuwe kabinet uh, gemaakt is ja. om, om al die arbeidsgehandicapten <tus> en hun plaats op de arbeidsmarkt om dat allemaal te regelen, dan zegt u van, van veel advies uit het veld hebben ze niet geluisterd. Nou, men heeft wel bepaalde werkbezoeken gedaan, maar dan is dat vanuit een perspectief die ze zelf in de hoofd hadden en dan is het moeilijk om dat perspectief te veranderen. Dus echt uh, zien wat er daadwerkelijk op de werkvloer gebeurt... Ja, het, lijkt, het lijkt dan wel alsof men dan oogkleppen op wil hebben... Omdat, omdat het niet past in het plaatje wat men naar voren wil brengen. Wat ziet men dan niet? Wat wil men niet zien precies? Dat er, dat er wel degelijk een afstand is van die arbeidsmarkt waar deze mensen naartoe zouden moeten. Hmm. Met andere woorden, er wordt veel te makkelijk gedaan... van ach, die mensen kunnen wel terecht in het ja. bedrijfsleven. Ja. ja, en dat het ook bedrijfsleven er ook op zit te wachten. Ja. Om even zo te Laten we dat zo meteen doen. Laten we eerst ja. even naar die sociale werkplaatsen... Precies. of sociale werkvoorziening gaan. Want we uh -huh. hebben het nu wel over de mensen die daar niet meer terecht kunnen... en naar het reguliere uh -huh. bedrijfsleven moeten. Maar gewoon uw eigen groep met deze wet en deze bezuinigingen en, en, en alle restricties die er zijn... kunt u op dezezelfde manier doorgaan? En is iedereen nee. daar verzekerd van een plekje? Nee, nee, dat sowieso de instroom stopt. Dat, dat, is, geld, dat, is, hij, uh, ja. dat is in principe een zekerheid. Uh, uh, uh, en of de bestaande groep, wat ik begrepen heb... zou de bestaande groep gewoon zeg maar, op natuurlijke wijze afgebouwd worden. Dus dat wil zeggen, iemand die 25 is, vorige week bij ons binnen is gekomen... Die heeft nog 40 jaar te gaan... Uh, maar ook daar worden wel eens uh, andere interpretaties aangegeven. Dus voor wie eruit gaat, komt er ook niemand bij. Juist. Dus het is een sterfhuis. Dus ja, dat zou het dan zijn. En dan is het natuurlijk uh, bedrijfsmatig, is het dan natuurlijk op een gegeven moment uh, wel moeilijker, omdat je een bepaalde schaalgrootte nodig hebt om vaste kosten te kunnen, te kunnen dekken. Maar dat is behoorlijk cynisch van het, uh, van het kabinet dan. Om te zeggen van nee hoor, wij hebben een warm hart voor de sociale werkvoorziening. We gaan at, uh, uh, mensen hoeven die bang te zijn, die mogen blijven. Maar ondertussen wordt het gewoon leeggehaald. Ik bedoel, hè, het wordt afgebouwd, tussen is een stek. Huis. Uh, vanuit de perspectief van het SW-bedrijf zou dat gedeelte uh, inderdaad dan afgebouwd worden. Maar aan de andere kant zeggen ze er is dan een hele grote groep wat in de kaartenbak zit. En die moeten allemaal naar uh, die arbeidsmarkt. En dat, en zou dat moet een taak u gaan voor bemiddelen ons... eigenlijk? Dat, dat wordt dan uw taak? Dat zou een taak voor het SW-bedrijf kunnen zijn. Ik predik dat wel, want ik denk dat wij daar heel goed in zijn. We, we, we hebben nu ook uh, andere doelgroepen die wij reïntegreren naar de reguliere arbeidsmarkt. Dat zijn ongeveer zo'n 600, 700 trajecten per jaar die wij doen. Dus wij kennen de markt goed. wij weten goed wie we waar kunnen plaatsen. En we kunnen de begeleiding ook heel erg goed voor onze uh, Want dat is ook nodig. Dat, dat is dat absoluut is nodig. nodig. Ja, ja, ja. Maar dan, ja, dan ja. heeft u het niet alleen over begeleiding van de, van, van de werknemer... maar ook de begeleiding van het bedrijf. Die ja. moet weten wat ze met een bepaalde, ja. ge, of met een bepaalde handicap ja. kunnen of ja. niet ja, kunnen. Dat klopt. Ik bedoel, als je kijkt naar het, de hoeveelheid begeleiding... En de, uh, zeg maar de agogische kennis die wij in het bedrijf hebben... is een moeilijke term, hè, maar het leereffect uh, voor wat je kan bereiken bij mensen... daar moet je een stuk kennis van hebben. Een stuk kennis van wat is nou precies de handicap van iemand... hoe ga je daarmee om? Dat zijn elementen waar wij als bedrijf veel meer in geïnvesteerd hebben... dan welk ander bedrijf en andere branche natuurlijk dan ook. Dat is op zich niet erg. Die achterstand heeft die reguliere markt. Maar op het moment dat die reguliere markt deze mensen in dienst wil nemen, dan moeten ze daar of zelf gaan investeren, of ze moeten dat aan vragen aan bedrijven zoals wij. En dat, dat is niet alleen aan het begin van een traject, dus de eerste twee of drie maanden. Nee, dat is, ja, je kan het voorbeeld nemen van iemand uh, die bijvoorbeeld autistisch is. Dat is niet, hij is niet autistisch de eerste drie maanden, daarna niet meer. Iemand heeft gewoon ook gedurende hmm. de hele periode dat hij bij een reguliere werkgever zit, de tijd nodig om. Te, te worden begeleid. om Hij kan terugvallen of weet ik wat. Dus het, het stopt niet bij de eerste periode. Nee, maar de vergoeding voor die begeleiding... die wordt afgebouwd. Ja, dat lijkt nou, niet meer in het kabinetsplan te zitten. Nee, en wat zegt u dat dan over de kans van slagen... van de plaatsen van het succesvol plaatsen van mensen in het grote bedrijfsleven? Dat zeg maar de bovenste 10, 15 procent die in die bak zit... die heeft dan nog misschien wel een aardige kans... omdat die met niet heel veel begeleiding kan... of misschien wel met een stukje begeleiding... wat nog wel bij die, bij die, bij die werkgever zit. Maar een heel groot gedeelte van die personen... Eh, we praten over iets van 400.000 dan misschien wel 300.000... waarvan ik denk, nou dat zal toch knap moeilijk zijn... Ja. om die zonder die begeleiding en zonder de... Uh, uh, financiële uh, uh, elementen... om die een uh, goede plaats te geven... bij die reguliere werkgever. Ja. Staatssecretaris Kleinsmaat zat bij Nieuwsuur... afgelopen za zaterdag. Ja. En die deed er enorm makkelijk over. Nee? Ja. Dat ging allemaal wel lukken. En, die, ja. en, en, en, en, en uh, men hoeft zich ook niet zo druk te maken... over die boete, want je krijgt een boete. Hè? Nou, ja. Maar pas uh, je in je 2015. Niet, uh, 2015 pas in 2015, dan was nog ver weg. Je, je krijgt de indruk van... Uh, ik als o, werkgever zou denken... Ach, de, de, de pap wordt niet zo heet gereed... als die opgediend wordt. Ja, nou ja, ik vind dat. Ja, maar zij straalt een, een, een gemak uit. waarbij ik zeg, nou. Uh, kom een keer langs bij Tommy Groep... en uh, plaats een stuk of tien mensen van ons bij, uh, bij bedrijven in, in de omgeving. Zonder begeleiding, hè? want daar is dan, het geld niet ja, voor. Ja, ja maar dus begin, eerst, dat maar, begin ja. eerst met uh, die werkgever. zeg maar, het kenbaar te maken dat hij. Die, dat die dit zou moeten gaan doen. Want daar, dat is al stap één. Dat weten ze. Heel veel werkgevers weten dit niet. Hm. En, en als ze dat dan al het al horen krijgen van ons. omdat wij wel heel veel tijd investeren nu al. om die werkgevers te benaderen en dit kenbaar te maken, deze plannen... dan zeggen ze, ja, dat kan toch helemaal niet? Hm. Nou, dat is dan de tweede uh, waar je overheen moet stappen. En dan moet je vervolgens kijken of je die mensen... dan inderdaad zover kan krijgen om, ze, om deze uh, groep mensen binnen te halen. Zonder dan misschien een deel van de begeleiding. Ja. Maar Het is deze... dus inderdaad dat we zeiden... het zijn goed bedoelde plannen, maar ja. het is luchtfietserij... want de praktijk is gewoon ja, en anders. Dat, en dat die boete van 5.000 euro, met alle respect... ik zou hem veel hoger maken. Want dan <laughs> zou je nog iemand... Uh, als, je, als je, we krijgen nu subsidie per persoon van 22.000 euro... maak die boete maar 22.000 euro en geeft die aan die persoon, dan kan die zich melden bij een bedrijf zoals wij... en kan die toch werken. Ah, je moet die boete hoger maken dan de kosten van de begeleiding van die mensen. Ja, ja op z'n minst. Daar ja. komt op neer dus. Ja, op minst, ja. Ja. En kunt u ook bedrijven er wel van overtuigen... hoe waardevol mensen met een handicap toch kunnen zijn voor hun bedrijf? Want heel vaak ja. wordt natuurlijk ook gezegd... nou ja, je doet het eigenlijk een beetje uit liefdadigheid... zodat ze ook wat ja, te doen nee, hebben, maar wat heb je eraan. Nee, maar, dat, maar daar kom je niet ver mee, hoor. Dat, is, uh, dat zijn enkelingen die dat dan doen. Maar... Elk bedrijf moet toch uh, uh, winst maken. Want anders besta je op de op termijn niet. En ja. daar, kijk, daar kijkt men in principe naar. En nou, dat is ook goed. Uh, ja, Dan komen we op een ander probleem natuurlijk. Het is natuurlijk wel de... Alle slechtste tijd, uh, tijd om met dit soort experimenten ja. te beginnen. Want het bedrijfsleven ja. heeft, heeft hartstikke moeilijk. Ik ja. denk ook, wat wat anders aan mijn kop zeggen dan een moeilijk iemand begeleiden? Nee, maar, maar ik bedoel, je moet een keer beginnen. Dus ik bedoel dat, dat, dat ik begrijp wat u zegt, maar dat, is, dat vind ik dan een minder argument dan openstaan voor de mogelijkheden die het als hij geeft. Dus het, hmm. eh, of het nou het eerste jaar nog niet zo lekker loopt, maar misschien over twee of drie jaar, als die crisis wat minder is. Nou ja. Maar dan nog dat, dat die, die afstand die uh, sta, staat tussen het profiel van een werkgever in zijn hoofd heeft en het profiel van die werknemer. Dat moet overbrugd worden. En dat is, hmm. dat is niet van deze tijd of van over drie jaar. Dat nee. is van alle tijden. Dat is van alle tijden En dat is een taak die uh, u als directeur ja. van die werkvoorziening, in... behalve dat u mensen met een handicap aan het werk hebt, ook een taak die u in de toekomst meer zal krijgen om bedrijven ja. daarvan te ja. overtuigen? En, en, en, te helpen en, te, en, ja. en te helpen, inderdaad, die afstand ja. te overbruggen. Ja, dat, dat, dat mag ik hopen, want uh, hè, Zolang een van er de er aspecten die in deze wet ook zit, is dat de regie bij de gemeente komt te liggen... Ja. niet meer bij de staat. Maar geeft de overheid een beetje het goede voorbeeld? Nemen ze zelf mensen over? Nee. nee, nee uh, daar uh, begint uh, het nee. al mee. Er ja, wordt wel het een en ander nou. over gezegd... maar uh, ja. de eerste moeten nog geplaatst ja. worden, Hoe lang, be oh. hoe lang uh, bestaat u nog? Uh, ja. als het, uh, als, zoals ik het interpreteer, nog 40 jaar. Nou, goed. Dan de laatste de deur uit. Ja. Ja. Maar ik ga ervan uit dat het mensontwikkelbedrijf, zoals wij dat noemen... dat dat uh, gaat floreren. En dat de gemeenten daarvoor kiezen uh, om dat bij de SW-bedrijven te doen. Wij hopen leken. dat met u. Of ze kopen er land van. directeur van de Tominhoek. Hartelijk okay. bedankt. De okay. villa is zometeen bij u terug met Euroforum.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 Robeco, The Investment Engineers. Dit is Radio 1.